Door de heilige geest. Amen. Ik hef mijn ziel, o God der Goden, tot u op. Gij zijt mijn God. Het eerste vers van Psalm 25. Daarmee vervolgen wij deze dienst.